Het spook van Ebo Craggy en Siri in zes delen, geschreven door Dick Dreu en geregisseerd door Dick van Putten. Vierde deel, Dwaaltuin in de Mist. Ik verklaar echt niet te begrijpen hoe de kruik van Omdolland bij die put is terechtgekomen, Jerry. Hij legde dat ding nooit af en hij kwam daar nooit Duidelijk, deze park, die dode bomen. Dames, dames, als we deze plantkundige uiteenzetting is voor later bewaren. Oom Donald is verdwenen. Eerst heb ik zijn portefeuille gevonden, nu zijn pruik. We zijn toch echt wel een beetje verplicht om na te gaan of we meer van zijn Lordschap kunnen terugvinden. Vroeger was Donald altijd wel al op te scoren. Hij liet overal een soort stippenlijn van lege flessen achter. Wou jij misschien in die put afdalen, Jerry? Momenten, ik heb gezien in een voetspoor. Achter de put, grote platvoet, net of reuze voorbij voorbijgekomen is. Oh ja, vreemd, dat Margot en ik dat niet hebben opgemerkt. Heel vreemd. Echo. als iemand twijfelt aan mijn woord, dan kan ik heel onaangenaam worden. Jij slappe bedrieger, ik heb genoeg van jou. Hallo, hallo, alho, afleggen, dan vlieg je met mijn voilà. Maar ik zal niet toeletten dat mijn eer verdedigd moet worden eh, ik... eh, dan jij ook maar, hè? Ah. Ah. Het is wonderlijk om aan te zien hoe moeiteloos zoiets u afgaat, oh, sorry, eh? ik heb al eens zes Amerikaanse soldaten over mijn hoofd gegooid. Eh. Zo. Ah. Zijn jullie weer uh, kalm? Oh, mijn uh... scheenbeen. Oh. Madonna, tante. Zie mijn scheenbeen. Oh, stel, Silvio, zoiets kan je een dame niet voorstellen. Niet hier en op deze manier althans. Daar moet je een verpleegster voor opzoeken. Waar zag je die voetstappen? Als u zou willen hebben de zo grote goedheid om mij te volgen. Oh, waarom niet? Ik ben sinds tientallen jaren niet meer in ons park geweest. Het zal me goed doen weer eens de plekjes te bezoeken waar ik mijn kinderspelletjes deed. Goed, Sylvio, ga maar voorop. Gaat u op, Milutares? Eh, uh, ik, uh, mm, uh, met u verlof, my lady, ik zou me graag nog wat gaan verdiepen in een bepaald plannetje waarover ik de eer had u te spreken voor we gestoord werden. Dat was dat ook alweer? Oh ja, die leuke attentie die u voor me wilde bedenken, nietwaar? Goed, u bent geëxcuseerd. Ga jij niet mee, Jerry? Niet verder dan tot aan de put. Ik wil dat ding eens onderzoeken, tante. Maar gebruik dan geheel de voorzichtigheid, Gerardo. Oh. Vooral de voorzichtigheid gebruiken. Tante, Margot, u hebben gehoord dat ik Silvio deze mens heb aangeraden. De grote voorzichtigheid. Oh. Zeker hoor, Silvio. Jij bent een oh. lieve jongen, hoor. Wacht, even een doek omzaak. <laughs> nu lijk ik een echte heks. hè? Huh? Mardonna, een heks, foei Om het dat het zou kunnen, van moeder zijde waren er een stuk of zes heksen in mijn geslacht. Als je in een de naam Trimethy noemt, kruipen de mensen nog onder de tafel hoor. <laughs> nou, daar gaan we dan. Oh mens, oh. dit klimberige model. Oh, mijn arme koentjes. Die mist, ze wordt altijd maar dikter, een gruizer, een killer. Daarom ah. heet dit park ook al sinds honderden jaren een ah, Vrolijke naam, tante. Is hier al zoveel gebeurd? Oh, wel nee, jongen. In de 14e eeuw hadden de macabbers nog het recht om stropers en zo te veroordelen. Om ze wat sneller te laten bekennen, gebruikten ze bepaalde puntjes. Ah. En om geen rommel in huis te hebben, deden ze dat alles in het park in het donker af. Er schijnt af en toe een ja. beetje gejammerd te zijn, en als je dan weet hoe graag de mensen roddelen, dan begrijp je hoe dit park aan zijn bijnaam kwam. Kijk, daar is de put. Ja, ja toch, hè? Ik kan het brempel niet eens goed zien. Ah, wat is die skelet? Ook een stropermaton? Nee, dat was die brave Simon de Pelvi. Die was zo'n 200 jaar geleden hier tuinman. Hij liet per ongeluk een shilling in de put vallen en is toen blijven zitten om op te letten of niemand dat muntstukje met de put hebben opvisten zonder dat hij het merkte. Erg zuinig man, die Simon. Is die man blijven zitten tot hij zeker? Ja, zeker, jongen. Schotse vasthoudendheid, weet je. Huh. En, en waarom heeft niemand de moeite genomen om hem weg te halen? Nou, aanvankelijk, omdat hij, hij daar niet op gevraagd had, Jerry. Hier in Schotland brengen we ons nooit op. En daarna, omdat monumentenzorg nu helemaal verboden heeft, om verandering aan te brengen. Echo, Echo, die uh, voetspoor. Zie hier, tante. Nee, maar... Nee, nee, dat zijn de sporen van een reus. Kijk toch eens, Jerry. ja. Eén, twee, drie spanwijten van mijn vingers. Dat is ruim zestig centimeter. Zulke voeten bestaan eenvoudig niet, het is bedrog. Benen, dan wij onderzoek, de bedrog. Waar gaat dit pad heen, tante? Eens kijken. Langs de slangenvijver. Langs die vreemde planten die Angus Macabal uit Zuid-Amerika heeft meegebracht. Dan uh, langs die vervallen kerkers. Oh ja, ja. En dan naar de dwaaltuin. Ja, daar moeten we heel beslist even gaan kijken. Ha, die goede oude dwaaltuin. Wat heb ik daar als kind heerlijk gespeeld. Kom je echt niet mee, Jerry? Eh, waar heb ik die bij? Oh, hier. Nee, nee, nee, tante. Ik ga de put in. Dank u. Is dat touw nog wel te vertrouwen, denk je? Ik laat ga... duidelijk horen dat ik nog één keer geef te dus zo'n grote waarschuwing. Ja, nou, dat touw uh, is nog best wel En pas jij maar op jezelf. Mister Silvio. <toké> oh ja, en de ik zat pas op Margot. Veel geluk. Komen jullie nou? Blijf vlak achter mijn kinders. Tot straks, Jerry. Oe, oe. Oe. Rare boel. Hier schreeuwen de uilen bij klaarlichten dag. Nou ja, klaarlicht. Kom op Gerard, ouderhuis. De putten met jou. Er zal wel een of andere gang op uitkomen. Zo. Schijnt nog water in te zitten. Hm. Maar wel heel diep. Wat een geur. Zo. Benen om het touw. Paul. Van de draaibalk los. Zak maar weg Emmertje. Kom niet te dicht bij die grote bladeren, liefje. Dat zijn vleesetende planten. Huh? <grijg> de enige wezens die de laatste jaren kans gezien hebben om op Ebberkruik die voldoende vlees te krijgen. Oh. <grijg> wat een naar odeur hangt er aan die dingen. Oh. Oh. Wat ik daar? Een slang? Oh, die komt uit de vijver. Psst. ga je nee, weg? Nee, weg met jou. Zo. Huh. Hij kon geen kwaad, Margot. Hij had een gele vlek op zijn kop. Zag je wel? Onschadelijk. Zien we nou heen? Oh ja, hier linksaf. Ach, ja. Rommel drinkt in mijn neus. Alles al glad. Een mooie kier. Huh? Kan maar een beetje optrekken. <truid> Roest. <truid> Kom maar. Alsjeblieft. Ah, Luik en trap. Ah, ik dacht het wel. Precies boven de waterspiegel. Eens kijken of mijn lantaarn het dan doet. Oh, nee, nee natuurlijk. Ja, toch wel. Nee, geur van aarde. Hey, deze gang schijnt onder het park door te gaan. Jonge jonge, jonge, wat een boomwortels. Hola, dat daar is geen boomwortel. Nee, boomwortels glibberen niet zomaar voorbij. Hm, dit is misschien een uitgang. Maar een uitje schijnt er niet te worden. Nou, vooruit, mijn jongen. De vloer is tenminste van steen. Hé, hey, jakkes. Wat is hier bijna helemaal volgegroeid? Nou kan ik jullie die oude kerkers niet laten zien. Helaas, donnet, deze mist. Ze wordt steeds dikker. We zouden toch niet kunnen zien, uw kerkers, maar ik zie nog wel een zo grote voetspoor. Oh ja, dit leidt wel naar de dwaaltuin. Daar heb ik geen ogenblik aan getwijfeld, hoor. Zo, daar hebben we de open plek. Wat is jouw latant, daar staat die boom. Waar? Oh, nee, dat is geen boomkindje. Dat is die goede oude galg waar mijn vader een schommel voor me van gemaakt heeft. Ach ja, wat is dat lang geleden. De schommel en de zombies. Uh, wat zei u? Zombies? Nou, wat zijn zombies? Dat weet niemand, meisje. Niemand heeft ze ooit bij daglicht gezien. Ik heb er s'nachts dikwijls mee gespeeld. Oh, in de nacht, zo hoor, tante. Hoe kon u? Ja, dat zei mijn moeder ook. Mijn kleren werden zo vuil en ik moest maar niet zo met iedereen in het spelen gaan. Ach, ze waren zo aardig. Vraag me af of ze er nog zijn. Oh, ik geloof niet dat ik krak zo wil zien, u zombies. Maar ik zei toch al dat niemand zoiets ooit zag, kindje. Je voelt ze alleen. Net of iemand een klamme hand in je nek legt. Oh. <laughs> Erg leuk. Misschien komen ze nu ook wel met die mis. Ik wil niet een klamme hand in mijn nek. Oh, maar mag ik dan leggen mijn een zo droge hand om jouw schouder, Margot? Mm. Um, zonder dat jij gaat doen de judo? No, oui. bien sûr. Waar uh, zou Gerard blijven? Gerardo. Altijd maar Gerardo. Gerardo zit in de put. En weet jij wat er gebeurt met Gerardo's die in de put zitten, Marco? Die moeten wachten tot ze verlost worden, geloof ik. Nou, hier moet de ingang van het woud zijn, kinderen. Wat zijn dat? Muren, heggekind Er ging tientallen jaren gesnoeid. Ach, wat is dat mooi geworden. <lacht> Wat heb je, kindje? Oh, een klamme ant in mijn nek. Wat Nou, nou, nou, nou, no. niet zo flauw, maar, gootje. Zombies doen echt geen kwaad. <laughs> ja, ja, ik voel het ook. <laughs> Ze zijn er wel, want, die blauwe lichtjes achter ons. Nou, dat zijn zombies. We moeten nog wel een beetje doorlopen, hoor. Ze hebben zo'n rare zin voor humor. Soms, als je tegen die lichtjes inloopt, kan je schok oplopen. Moerasgas. Oh, beste jongen, we zitten boven op een berg. Hier is geen moeras. Ze komen dik Ah, een klaar Ze zijn alleen maar blij dat ze me terugzien. Kom, kinderen, een beetje doorlopen. Dan nog voor het diner thuiswezen. Jammer, het is hier te donker om te zien of die voetsporen doorlopen. Maar dat merken we wel. Perfecto. Hoe merken we dat? Oh, heel eenvoudig, Silvio. Jij gaat voorop. En als je tegen iemand aanbotst die boven de normale grootte is, dan weten we weer iets. M -m Madre Mia, ik voorop in, in deze deze halfduizend. natuurlijk jongen lief wij vrouwen blijven vlak achter je om je raad te geven als je moeilijkheden komt familietraditie hè oh natuurlijk even vastmaken mijn schoenveter. goed wij lopen zachtjes door Tante, ik hoor wat hoort u ook ja kijk eens dat. kom dichterbij een actere tante. Zombies. ze glijden op ons af. <laughs> lieverd. Ze zijn altijd zo plagerig. Let maar niet op z'n Laten we hier de zijde aan instappen. Eerlijk gezegd waren er hier soms vreemde wezens rond. Sylvia. Sylvia, waar blijf je nou? Een alle zonde groeierij die ik ooit heb meegemaakt. Ik vind dit genoeg echt wel de verzuurde rooddaad. Waar zit ik nou? Zijn jij dat, Jerry? Een levende lijve? leven. De lijf, Ah, inderdaad, tante. Hoe kan ik hier anders zijn dan in levende lijven? Hij weg, ding. Oh! En mijn camera is dus op zo'n hier niet verhoord te zijn. Oh ja? nou, die dingen weer. Blijf van die zombies af, Jerry. Als je ze plaagt steken, zijn net kwallen. Kom hierheen. Ja, van kwallen gesproken. Het lijkt net over een stuk of drie. Tegen mijn gezicht plakken. Die lieve, lieve wezentjes. Ze willen vriendschap met je sluiten. Doe ze nou geen kwaad, Jerry? Laat ze maar, kom hierheen. We komen er nog niet hierheen met de vissenbeesten. Hé, hey, kom nou, Margot, doe niet zo verdreven. Zombies zijn geen beesten. Waar ja, bent u eigenlijk? Ik kan geen hand voor ogen zien. En wat ruikt het hier, muf? Me... Hierheen. Hoe hoe! Kan je ons zien? Hè? Ja, ja, tamelijk vaag. Ja, maar, waar zijn we eigenlijk, tante? Een ware Silvio. Achtergebleven om zijn schoenveter vast te maken. Het ding is misschien in de knoop geraakt, want het duurt er erg lang voor wie ons inhoud. Maar waar zijn we? Ergens in de dwaaltuin, jongen. Op zoek naar de eigenaar van de Grote Voeten. Oh, nou, daar heb ik onderwijl de oplossing van gevonden. Kunt u zien wat ik hier in mijn hand heb? Het gaat toch echt om, Wat heb je daar? Twee handtasjes? Nee, twee van die plastic zwemvliezen. Van die dingen die onderwaterzwemmers gebruiken. Wat wou je daarmee, Jair? Er valt hier niets zwemmen. Dat heb ik onderwijl ontdekt, ja. Via de put ben ik in een onderaardse gang terechtgekomen. Te Vlak voor ik mijn zaklantaren verloor, vond ik deze twee dingen. En het zal me niet verbazen als ze precies in die voetsporen passen. Oh, zo, zo. Maar wie wil je nu in vrede staan met die dingen rondlopen? Waarom? <laughs> Daar komen we nog wel achter, tante. Dit vond ik ook. Nog meer? Wat is het? Laat alweer whisky? Ah mon dieu. Whisky, whisky. Ja, ik drink Brabantse maro whisky. Dit is de cocktailshaker die opeens uit de huiskamer verdwenen was. Hier is 7000. Hier is 7000. Hier Wanneer leer ik het nou eens? Hier 7000 7000. Hier blokholversiering dromer. Hier blokholversiering dromer. Kom maar in, 7000. Object nog steeds niet gevonden. Eén persoon weg. Vier personen raken verdacht. Verdacht van wat? Mishandeling met dodelijke afloop. Subsidiair poging daartoe. Bedreiging van bewegingsvrijheid, eerbaarheid of leven. Dadelijk protesteren, -0 -0 -0, Ik heb wel wat anders te doen. Persoon 3 bis is in de put verdwenen. Zonder hem kan ik niet verder. Vraag assistentie bij weg- en waterwerken 7000 of alles bij de duikerschool. Oeh, wat een baan. Ja, ja. Met jou heb ik een appeltje te schillen, broer. Daar heb je het nou. Een mens denkt alles te kunnen, maar dat gaat nou helemaal niet. Wat bedoelt u dan? Eigenlijk schaam ik het om te zeggen. Ik ben de werkmijn je heggen zijn ook zo formidabel gegroeid in al die jaren. Oh, ik ben bang. Ah, je weet waar je heen kunt. Is niet maar go. Mijn trouwe schouder. Oh, no, no, no, no, merci. Als leven blauwe lichtjes achter jouw trouwe schouder, hè? Alle, Allah, toch. Weg, jullie. Wees toch niet zo ongeduldig tegen die schatjes, Jerry. Ze willen helpen. Wacht maar. Ik weet geloof ik nog hoe ik met ze praten moet. Ja. ja, kijk daar gaat ze. Laten we ze maar volgen, kinderen. Ze brengen ons wel weer naar buiten. Ze zijn er toch een dotjes. Eh, Verschil van smaak, zou ik zo denken. Geef mijn arm, wil je? Marco. Ik heb helemaal geen boel dan jouw arm, donkman. Ik kan eer goed op mezelf passen. Oh ja? Kijk dan vooral niet achter je. Daar een hele zwerm zombies. O, oh, Gerard. Ja, oh. Dacht ik wel. Kom hier, ik zal mijn arm om je middel slaan. Dan komen ze niet bij je. Oh. Had meneer gebeld? Inderdaad, Jarvis. Ik was even vertrouwelijk met jou praten. Ik vrees dat ik dat alleen met leden van de clan Macabre mag doen, Mr. Fockbank. Oh, nee, nee, nee, nee. Dat meen ik beter te weten. Ik heb immers het genoegen te spreken tegen Jarvis Dildery, jaren ah. geleden berecht wegens het verduisteren van twintig balen kippenvoer. Een uh, uh, moment van zwakte, sir. Mijn liefde, voor verpleuwe. Of het feit dat er de, de zeer speciale whisky uitgestopt kan worden die de glorie van Ebbercrackie uitmaakte. Hmm. Niet waar, Jarvis? Oh, het is van geen betekenis meer, maar... Uh, kunnen wij vertrouwelijk praten, denk je? ...waarmee kan ik u van dienst zijn, sir? Ik heb hier een klein recept... ...en ik heb inderhaast vergeten het bij een apotheek te brengen. Jij zult mijn grote dienst bewijzen... ...als jij zo dadelijk even naar het dorp gaat... ...en mijn vergeetachtigheid herstelt. Oh, zeker, sir. Als het anders niet is, sir. Het is genoeg. Ik begrijp wel, beste Jarvis... Dat het goed zou zijn als later niemand meer zou weten dat jij dit recept hebt aangeboden. Huh? De uh, samenstellende delen zijn nogal vreemd. Als je begrijpt wat ik bedoel. Maar, uh, maar, maar, maar, sir. Dat dat. dat mm, ik nee, dat niet. Jawel, Jarvis, dat wel. Of. Tok, uh, tok, tok, tok, tok, tok, tok. Weet je nog? Ik, uh, ja, sir. Ik zal gaan. Voortreffelijk, beste Jarvis. Je bewijst er niet alleen mee, maar ook een lieve dame een dienst mee. <lacht> een dienst waar ze niet het flauwste benul van heeft. Nou, hebben jullie nou nog een hekel aan zombies? Hebben ze ons niet prachtige naar de putter gebracht? Uh, waar gaan ze eigenlijk heen, tante? Naar de oude kerkers jongen, Daar zijn ze altijd. Foei, foei, foei. Het was een aardige wandeling, maar ik ben toch maar weer blij dat goede dat goeie oude zo fors en onverwoestbaar voeren. Oh, daar gaat weer een deuren tegen de vlakte. Nou ja, we hebben er nog genoeg over. Zeg, schapen jullie de modder van jullie schoenen voor je binnengaat? Maar Margot, dus zo grote geluk weer te zien. Ach, ik, ik heb het gedwaald, gedwaald, het gedwaald. Ik heb het idee dat we Silvio. nog erger dwalen zolang we jou niet buiten de deur smijten, vriendje. Dag, Silvio. Het Jerry, wat ben je toch kort aangebonden en haatelijk. Silvio, waar je nog wel voor die put? Dat wou ik maar even zeggen, ja. Hoe kon hij weten dat iemand zou proberen om het touw door te snijden waar de put er aan hing? Ah, oh, maar ik heb het een tweede gezegd. Ik had het gezien van tevoren dat hij jij zou lopen gevaren. Nou, wel, wel, wel, wel, wel. Jij zag van tevoren dat iemand het touw doorsloeg. Wel, wel, wel. Maar nee, ik zag dat iemand jouw kop doorsloeg. Maar in mijn tweede gezicht, zij wordt wat uh, bijziende. Benen, jij bent er nog. En daarom gaan we dan maar gauw naar binnen. Hè? Het begint koud te worden. En ik krijg echt honger. Pfft. Javis! Tot uw die dienst, Marie. Over een half uur willen we dineren, Javis. Ik hoop dat ik iets lekkers hebt klaargemaakt. Gedeeltelijk wel... Gedeeltelijk niet, my lady. En toen al geen raadseltjes, alsjeblieft, Jarvis. Wat is er? Ik had reden om even afwezig te zijn met u verlof. Bovendien was meer dan de helft van de conserve verdwenen, my lady. Had je de boel niet behoorlijk bijgeborgen? Ik had de etenswaar in de oude geldkist gesloten, my lady. Iemand of iets heeft de deksel opengebroken. Oh. Heb je nog iets bijzonders gehoord toen we weg waren, Jarvis? Gestommel of zo? Nee, my lady. Behalve het spook en het geklop was er niets te horen dat op enige activiteit duidde. En de notaris? Uh, Mr. Fockbond is na het drinken van een kop thee opeens erg slaperig geworden, my lady. Zeer slaperig, met u ah, vanaf. Ik zal nooit aan die Engelse gewoonten wennen. Na elke slok die ze drinken, vallen ze in slaap. Nou goed, zie maar wat je doen kunt. Ja, dus we rammelen van de honger. Uh, zoals uw ladyschap beveelt... In met ons. Dat is nu eenmaal het enige wat we nog op de pof kunnen krijgen, oh. Niemand in het dorp wil het eten. Oh, no. Als ik het de geld, ga ik alle haring kopen die in tomaatsap zit... ...en een grote, grote brazzel En dan rijd ik naar de zee... ...en dan smijt ik alle haring in tomaatsap in de water. Eh, ik vrees dat je dan bij mij zult moeten aankloppen, maar Want ik krijg die natuurlijk. Oh, jij! Yeah. Jij yeah, lelijke, rote, ...precies uitmaken wie er het eerst in de beurt is op de erf. Hier, hier heb ik jullie geboortebewijzen. Mooi nauwkeurig. Kijk toch eens aan. Allebei op dezelfde minuut van hetzelfde uur oh, geboren. Met zegt, maar ik thuis, hè? En ik, ik in de diertuin. Da, dat zeg jij nog eens één keer te veel, hè? En dan bezorg ik jou een blauwe oog, dametje. Je begint er flink te vervelen. Ja, vooruit dan. De blauwe oog. Geef op de blauwe oog. Laat mij zo een grote eer voor jou te vechten, Marco. Straks, kinders, eerste eerste zaak. Ik zal twee horoscopen maken, dat kan ik voortreffelijk. Huh? En dan moet je eens opletten wat er aan de dag komt. Jij vooral, maar liefje. Uh, uh, uh, wat bedoelt u, want Wat wens je? Wat wil je niet eens bleek? Wat is er? Oei, uh, dat, dat weet ik niet. Jij zult een beetje moe zijn, denk ik. Huh? Goed, ik ga morgens lekker horoscoop trekken. En dan zien we verder. Als we toch zo gezellig zitten te praten... ...zullen we het nu weer eens hebben over oom Donald. He? Over oom Donald, die waarschijnlijk een heel onprettig einde heeft gevonden... ...en die erbij moet zijn als die Dekselse is gevonden kan worden. Oh ja, natuurlijk. Nou, Jerry, zeg maar wat je op je hart hebt. Oh, oh Sylvio, doe de deur dicht, Toen dan begint hij weer. Nou, Jerry, wat wou je vertellen? Ik heb een theorie over die verdwijning van oom Donald. Dat is fijn, jongen. Maak er een kruisbootraadsel van. Hè. Ik ben gewoon gek op kruisbootraadsels. Daar, naast die kist, vond ik zijn portefeuille. Naast de put vond ik zijn pruik. In die onderaardse gang de cocktailshaker en die plastic zwemvliezen. Oom Donald is ontvoerd. Wat hebben die zwemvliezen daar dan mee te maken, jongen? En die shaker? Degene die oom ontvoerde, wist dat die voetsporen zou achterlaten. Daarom gebruikte hij die dingen om zijn voetafdrukken onherkenbaar te maken. Oh, geweldig. En die zeker? Kreeg hem Donald die over zijn hoofd of zo? Nou, oh, die werd later weggehaald. Oom is een Macabber en een Macabber leeft hoofdzakelijk op vloeibare spullen. Ik leid eruit af dat oom toen nog niet dood was. Misschien uh, helemaal nog niet dood is. Wacht eens. Is. Natuurlijk. Die conserven die uit de keuken verdwenen ook voor om Donald in een achtso vraag waarom zou men ontvoeren om Donald om te winnen de zo nodige tijd Silvio en meneer, laat je nou eens alsjeblieft dat quasi Italiaans achterwege wie wil winnen de zo nodige tijd Gerardo, met de kleine hoofd? Hmm. waarvoor wil men winnen tijd op dat kunnen komende zo erg verwachte medeplichtigen Silvio en om het nou eens zonder onzin te zeggen zolang om Donald er niet is kan de erfenis niet toegewezen worden. Zolang die schat hier nog ergens in de muren zit, is het de moeite waard om bendeleden hierheen te halen. Genoeg bandieten om ons, die hier zijn, stuk voor stuk in nadigheden te brengen. Oh, het zal die bendeleden eventueel nogal wat tijd kosten om hier ongemerkt naar boven te komen. Maar wat zal dat hem, Jerry? Jij en Silvio moeten ze tegenhouden, dat is alles. Ja, ik ben maar één enkel mannetje, tante. Ik ben geen Uno leger En die bedrieger daar hoort bij dat stel. Wat draag je weer door. Maar Go zit bijna te slapen. Kom mee, liefje, we gaan in onze slaapkamer. Zie je wel? Dat komt van de buitenlucht. Uh, mooi. Wacht, hou maar weer, jongelui. Jerry, mijn beste dromer, weet je wat altijd heel onwaarschijnlijk kan klinken? Dat wat het meest waarschijnlijk is. Al zal ik jou en je bende helemaal alleen... De... Jij kunt in je eentje zelfs geen twaalf sardientjes aan als ze niet in een blikje zitten. Ja. En je verstaat de kans niet om je bemind te maken bij de dames. Meer souplesse, Jerry. meer avoir vivre. <laughs> Ach, de zo'n schone stem. Ah, deze zo schone handen. Dat soort dingen weet je, in plaats van dat gebrul over bende en cocktailshakers. Oh, maar goed. Schijnt aan mij onbehouwenheid meer en meer de voorkeur te geven. Man. Margot? Ach ja, die lieve Margotje. Uh, Jerry, bloeiende kaasvriend uit het klompenland. Wees wijs, vergeet Margotje, vergeet dit kasteel. Ga terug en plant een veld vol mooie tulpen. Uh -huh. Aha. Wat is dat vreemde geluid weer? Ja. Uh, waar ga je heen, Jerry? Dat is een mysterie dat ik nooit meteen ga oplossen. Wees wijs, man. Pas op, denk aan die putten wat je daar gebeurd is. Blijf toch hier, man! Spaar je adem! traprecht. En nou, deze gang geloof ik. Achter die hoek daar. Uh, heeft u een ogenblikje, sir? Van wat de is... Uh, laat u dat achterwege, sir. Ik weet weer wie u bent. Ziet u iets? Dit kreeg ik van Mr. Fockbond om naar de apotheek te brengen. Alle weerga. Zoals u opmerkt, sir. Dwaaltuin in de Mist was het vierde deel van het Spook van Abercraggy, Craggy, een hoorspel in zes delen geschreven door Dick Dreux. De rolverdeling was als volgt. Lady Euphoria, Tremothy Macabre, Ludie Neyhoff. Gerard Macabre, Hans Vierman. Notaris Fogbound, Chris Baai. Margot Macabre, Corrie van der Linden. Silvio Macabrio, Harry Bronk. En Jarvis, Willy Ruys. De regie had Dick van Putten.